9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Staatssecretaris Mona Keizer legt zo meteen uit hoe ze bedrijven beter wil beschermen tegen ongewenste overnames. En populaire computerspelletjes vergroten de kans op gokverslaving bij kinderen. Een overzicht van het nieuws: hier is Elisabeth Stijs. Zeker vier populaire computerspellen overtreden de Nederlandse kansspelregels. Dat zegt de kansspelautoriteit die tien games heeft onderzocht. Het gaat om spellen met zogenoemde lootboxes. Dat zijn schatkisten die gekocht kunnen worden met extra voorwerpen erin. En die kunnen vervolgens weer via externe handelsplaatsen verkocht worden. De populaire games zouden door dit soort elementen de kans vergroten dat kinderen later gokverslaafd worden. De kansspelautoriteit geeft de spelmakers acht weken de tijd om hun spellen aan te passen. En doen ze dat niet, dan kan de toezichthouder boetes opleggen of de verkoop van het spel verbieden. De verkoop van alcoholvrij bier stijgt nog steeds. In het afgelopen jaar werd volgens de Nederlandse brouwers... bijna een kwart meer verkocht. Sinds 2010 is de verkoop bijna verdrievoudigd. Dat komt ook doordat het aantal soorten alcoholvrij bier... groter is geworden. Vooral in de groep tot 34 jaar wordt het meer gedronken. In 2014 dronk 4 van deze groep... minstens één keer per maand alcoholvrij bier. En dit jaar is dat 17 Ook de verkoop van speciaal bier is toegenomen. En de consumptie van gewoon bleef stabiel. Een uitslaande brand heeft in Scheveningen vanochtend strandpaviljoen Blue Lagoon in de as gelegd. Het vuur is onder controle en er zijn geen slachtoffers, maar de eigenaar is er kapot van, want het seizoen is net begonnen. Omliggende strandtenten konden worden gespaard. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Wie in Nederland een bedrijf van publiek belang wil opkopen... moet eerst toestemming van het kabinet hebben. Er komt een meldplicht vooraf, zodat er, als dat nodig is... bij tijds ingegrepen kan worden, meldt de Telegraaf. Op die manier worden bedrijven die essentieel zijn voor de Nederlandse samenleving... beter beschermd tegen ongewenste overnames. Staatssecretaris Mona Keizer dient er vandaag een wetsvoorstel over in. De bedoeling is dat bedrijven als KPN niet zomaar kunnen worden gekocht... door een buitenlands bedrijf. Kinderombudsvrouw Kalverboer wil dat het kabinet Nederlandse kinderen terughaalt die in kampen in Syrië of Irak zitten. Ze zitten daar omdat hun ouders zich bij IS hadden aangesloten. Het kabinet vindt het te gevaarlijk om de kinderen op te halen. Maar volgens Kalverboer is dat onaanvaardbaar en in strijd met verdragen. Er zitten zo'n 150 Nederlandse kinderen in voormalig IS-gebied. Een oud Feyenoorder en voormalig speler van Excelsior Henk Schouten is overleden. De aanvaller speelde tussen 1955 en 1963 voor Feyenoord... en vormde een legendarisch trio met Koen Moulijn en Koor van de Gijp. Het record van meeste doelpunten in een wedstrijd staat nog steeds op naam van Schouten. Op 2 april 1956 scoorde hij maar liefst negen keer tegen de Volenwijkers. Henk Schouten was 86 jaar. Het weer volop zon vandaag. Het wordt 20 graden op de Wadden. En mogelijk 29 in het zuidoosten van het land. Morgen en in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. Maar geleidelijk wordt het wel ietsje minder warm. In het weekend maximaal 23 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Het was een drukke ochtendspits. Nu staat er nog zo'n 400 kilometer file. Uh, de meeste vertraging in het midden en het zuiden van het land. Veel vertraging nog op de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Bij knopend kruisdonk ruim een half uur. Daar was een ongeluk. De andere kant op, tussen Maastricht-Aken Airport en knopend Europaplein, 50 minuten vertraging. Een spoedreparatie op de A27 van Utrecht naar Breda. Wij werken dan een half uur vertraging. De rechter reishok is daar dicht. Een ongeluk met meerdere auto's op de A44 richting Amsterdam. Tussen Sassenheim en Knopenburgerveen ruim 35 minuten vertraging. De linker reishok is dicht. De A50 Eindhoven richting Arnhem is nog helemaal dicht bij Ravenstein. Vanaf Nistelrode 7 kilometer met een uur vertraging. Je kan er alleen maar via de vluchtsook langs. Daardoor loopt het ook vast op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven.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 Ik wel, dankzij liceo examentrainingen. Liceo helpt in alle vakken, op alle niveaus, door het hele land. Ga naar Liceo.nl en boek direct een examentraining bij u in de buurt. Dampende soul, funk en gospel. Het is de gepeperde inhoud van de spetterende concertfilm Living on Soul. Het dag gaat eraf bij de Deptone Super Soul Review. Met Charles Bradley en soul-sensatie Sharon Jones. Vanavond, direct na Nieuwsuur, bij de NTR, op NPO 2. Liceo.nl. Als enige examentrainer, bewezen effectief. Beleg met Zinvest in Duits vastgoed. Met een verwacht jaardividend van 6,6 dat u in maandelijkse termijnen ontvangt als voorschot. Kijk op zinvestnl slash Duits vastgoed. daar kunt u op bouwen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.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 het NOS Radio 1 Journaal. Zes en een half minuut over negen is het. Telecombedrijven als KPN en Vodafone Ziggo. die moeten beter beschermd worden tegen ongewenste overnames. Staatssecretaris Mona Keizer wil dat er daarom een meldplicht komt in de telecomsector. Het gaat dan om overnames bij aanbieders van telefonie, internet en datacenters. En u weet het, Moni Mona Keizer is de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Mevrouw Keizer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat houdt die meldplicht dan in? En nou, dat houdt in dat als er uh, een voornemen is om een van die bedrijven die u daarnet noemt uh, over te nemen, dat dat dan gemeld moet worden bij het ministerie, uh, zodat wij uh, de tijd hebben om te gaan kijken of er sprake is van een situatie waarin een uh, ander bedrijf, overwegend, overwege bezeggenschap heet dat dan, in dat telecombedrijf uh, kijkt en of dat ertoe kan leiden dat de nationale veiligheid of de openbare orde in gevaar komt. Want eigenlijk heeft u toch helemaal niks te zeggen over dit soort commerciële bedrijven? Uh, nu niet, uh, maar dat is waarom wij met dit wetsvoorstel komen. Um, we, we, de, de, de aanleiding was een, een voorgenomen overname in 2013. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, ja ho, wacht eens eventjes. We hebben het hier over vitale infrastructuur. En je zou in een situatie kunnen komen dat een bedrijf... wat uh, niet transparant is, uh, onbetrouwbaar, misschien zelfs crimineel is... een bedrijf overneemt in Nederland... waar de infrastructuur zo belangrijk is, dat als dat misgaat... Dat de openbare orde of de, de nationale veiligheid in gevaar komt. En daarom ligt daar nu dit concept wetsvoorstel om te gaan regelen, dat je daar wel wat over te zeggen krijgt. Ja, en, en dan, nou goed, laten we, laten we aan, ervan uitgaan dat dat er dan komt, straks die wet. En dan uh, kunt u er iets over zeggen, maar wat kunt u er dan tegen doen? Dan kunnen we een uh, overname verbieden, dus dan, moet, uh, dus dan kan het uiteindelijk niet doorgaan. Uh, maar uh, ook in situaties waarin mensen denken van, nou ja, uh, bekijk het maar met je meldplicht, we doen het lekker toch. Kunnen we uiteindelijk afdwingen dat de overname teruggedraaid moet worden? En we noemen net, nou, bij telefonie snap ik dat dan inderdaad ook. Maar wat, wat zijn er nog, waar ligt dan de scheidslijn? Waar mag u dan wel over meepraten en, en wanneer is het ook nog gewoon vrij ondernemen, zullen we maar zeggen? Nou, dit gaat over de telecomsector, dan heb je het over telefonie, internet, datacenter. Dus dat is waar dit wetsvoorstel over gaat. Maar mijn collega's in het kabinet zijn ook naar andere sectoren aan het kijken of er een situatie zou kunnen ontstaan waar de openbare orde en de veiligheid in, in, in het nauw komt, om daarvoor te gaan uh, regelen. Ja. En het is dus echt nadrukkelijk niet de bedoeling uh, om nationale, internationale of nationale investeringen in onze sectoren uh, onmogelijk te gaan maken. Dat heeft ons heel erg veel goeds gebracht. Uh, doordat we dit soort uh, grote bedrijven hebben in Nederland... wordt er geïnvesteerd in uh, telecommunicatie. En Dat, dat is goed, hè, want dan komen er nieuwe ideeën... en de prijzen voor de consumenten dalen. Maar je moet niet naïef zijn en jezelf realiseren... dat we sectoren hebben, infrastructuur hebben... die zo belangrijk ja. hebben dat als er iemand is met, met verkeerde ideeën... dat ons openbare orde echt in het nauw nou ja. kan komen. Uh, u noemt de, de, de telecomsector dus nu. U zegt ook andere sectoren, er wordt in het kabinet over gesproken. De energie bijvoorbeeld, waar, waar denkt u nog meer aan? Nou, kijk, in uh, heel veel van de infrastructuur um, op het gebied van water en, en energie is al uh, in uh, publieke handen. Dus daar, daar kan je die situatie niet hebben. Maar bijvoorbeeld als het gaat over hele grote en belangrijke chemie, uh, water, uh, waterbescherming daartegen, dat zijn van die uh, voor, van die van die uh, sectoren. Die ook vitaal zijn. En als daar iets misgaat, als die in handen komen van iemand met verkeerde bedoelingen, nou dan, dan is de ellende voor onze uh, Nederlanders niet te overzien. Dank voor de uitleg. Staatssecretaris Mona Keizer was dat van Economische Zaken en Klimaat. <middels> Como el sol, su vestido de seda, calienta mi corazón como en una novela en la televisión. weer eh, weer a ti, bailemos, juguemos, weer weer weer weer weer weer weer Ik heb me zin De ja, samensteller heeft ook naar uh, het weer gekeken, zou het horen. Oh. Met een Aperol sprit in zijn linkerhand, mogelijk. Alvaro Soler was dat in La Cintura. De kritiek van Jan ja. Publiek. Nou, kom daar maar in. De kinderombudsvrouw, daar gaan we het eerst over hebben. Die functie wordt bekleed door Margriet Kalverboer, een vrouw dus. Maar dat wil niet zeggen dat je dan ombudsvrouw kunt zeggen... in plaats van man, kregen we aan reacties binnen. Erik bijvoorbeeld, die zegt dat het een Zweedse woord is oorspronkelijk. En dat woord heeft volgens hem niets met het geslacht van de ombudsman te maken. Ook Frank stipt dat aan. Hoe zit dat? Nou, uh, onze eigen ombudsman van de NOS heeft dat al eens uitgezocht. Van de in... publieke omroep nu, hè? Vroeger was het van de NOS, maar nu is het van de hele publieke omroep. Ja, uh, in het oud zweeds verwees ombud naar opdracht en man naar man. Maar in het moderne Zweden is het gewoon weer een neutraal woord geworden. Ja. En dan moeten we Margriete Kalverboer, want eerder was het de man, de ombudsman. Dus ja. dan, dan is dat ook logischer. Maar die heeft zelf meerdere keren al aangegeven dat zij graag ombudsvrouw wil worden genoemd. Kinderombudsvrouw. En het instituut waarvoor zij dan werkt, want ze doet dat natuurlijk niet alleen al, dat onderzoek. Ze zetten allemaal mensen daar te werken. Dat instituut heet nog steeds de kinderombudsman. Maar als wij haar dan zo aan de telefoon hebben, dan zeggen we tegen haar kinderombudsvrouw. Op haar eigen verzoek. Discussie gesloten. Een opmerking dan van Jeroen over het Nederlandse alternatief voor Facebook. Nou juich ik elk initiatief toe om een alternatief voor iets heel groots neer te zetten. Zoals in dit geval Facebook. Maar dan wel op de juiste argumenten. Uh, ik hoor mevrouw van Ostenburger zeggen van dat het op open source wordt gebouwd... en dat het daarmee de garantie geeft dat je bij je data kan... Ja, uh, open source wil niet zeggen dat je, uh, uh, dat je data uh, um, uh, gewaarborgd is of, of het bezit van data gewaarborgd is. Nou, ja, terechte opmerking van Jeroen, die overduidelijk goed in dit onderwerp ook zit. Uh, ja, we hadden Kamerlid, uh, oud-Kamerlid moet ik zeggen, Asrit Ozenbrug aan de lijn. Die wil dus iets doen tegen Facebook, hè, die, die met onze data de boer opgaan. En zij wil dus een alternatief daarvoor oprichten... waarin ze zegt, ja, iedereen kan daar meekijken... en uh, kan dus ook precies zien hoe dat platform werkt... en wij zullen er dan voor zorgen dat dat niet gebeurt. Nou ja, daar zet hij dus inderdaad vraagtekens bij. En er was ook nog iets over de naam, geloof ik, hè? Ja, want uh, dat alternatief, dat heet datong.nu... Uh, dat, dat zorgt er ook voor een aantal reacties van luisteraars. Ian die zegt bijvoorbeeld: supergoed idee dat alternatief, maar wel een slechte naam. Het klinkt als een dorp in China. En dat is nou net een land waar ik mijn data niet mee geassocieerd wil hebben. En Ben die heeft ook niet veel vertrouwen in die Chinees klinkende naam. Ik zou constant bang zijn dat ik strafpunten krijg, schrijft hij. Oké, okay. nou dat zijn zo wat reacties. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r 1 Jo Jolanda, staan er nog ergens files? Nou, zeker wel. In het midden en het zuiden. Bij elkaar nog ja. ruim 300 kilometer. De meeste vertraging op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Meer dan een uur. De weg is nog dicht bij Ravenstein. Vanaf Nistelrode sta je daar stil. Uh, je kan er alleen maar via de vluchtstuk langs. Daardoor is het ook vastgelopen op de A59 richting Os... Tussen en knopend meer dan een uur vertraging. En ook op de A50 van Arnhem naar Eindhoven bij knopend een half uur vertraging. Heb jij het ook gelezen vroeger eigenlijk? De, de chameleon? Nee. Nee? nee. nee, gek genoeg niet. Ik heb het echt allemaal gelezen bijna. Hier ziet zijn Hielke en, uh, met hun praam en uh, nou ja, Gerben de knecht, Die ook mee. De tweeling dus, maar vooral die twee, Sietse en Hielke... met hun chameleon, die Friesland onveilig maakte. We kennen ze natuurlijk al uit allerlei films... gebaseerd op de bekende boeken van Hotse de Roos. En nu komt er ook een serie, net als de films... ook gemaakt door regisseur Steven de Jong. Steven, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Verklaar nog is dat succes van die twee, van Sietse en Hielke. Waarom lopen mensen daar nog massaal voor warm? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar hebben we het ook met, met de schrijvers uitgebreid over gehad... met de Cairo. Waarmee we de serie hebben gemaakt. Van, van waar zit nou dat geheim van de chameleon? Dat het nog steeds zo, uh, zo tof is om naar te kijken. Um, ik, denk, ik denk zelf dat het te maken heeft met het buitengevoel. Met dat je um, ja, avonturen beleeft in een, een oerlelijk bootje. Um, en dan over het water scheren. Uh, en, en, en katkwaad uithalen. En dat iedereen eigenlijk stiekem eigenlijk dat nog steeds wel wil. Ja, het grappige is natuurlijk dat er van de week was net dat onderzoek hè, dat kinderen eigenlijk te weinig buiten komen. Ja, uh, het is eigenlijk weer superactueel, hè? Ja, nee, ja misschien vinden ze het alleen leuk, leuk om te kijken naar kinderen die buiten spelen in dit geval, uh, de jongens van de Chameleon. Ja, maar ik denk dat iedereen... Dat geldt natuurlijk ook voor volwassenen. We, moeten, we zitten veel achter de computer, we zitten veel binnen. En als je, als je buiten bent, dat, je, uh, ja, dat dat ook op je, op je humor... en op je, op, je, op je hele gemoed, zeg maar, dat dat uh, invloed heeft. Je wordt er vrolijk van, zeggen ze. Het is goed voor een mens om buiten te zijn. Dus dat heeft ook met daglicht te maken en weet ik veel wat allemaal. Ja. Dus ik denk dat het voor iedereen geldt. Zeg, en uh, je hebt, het zei ik al, een paar films al gemaakt... over de Chameleon, nu dus een serie. Waarom uh, daarvoor gekomen? Ja, we hebben met, met de NPO, met Suzanne Kunstler... de grote baas hebben we een aantal jaren geleden hebben we wat projecten besproken. En toen kwam de Chameleon kwam ook weer, weer boven tafel... Ja, ik, elke keer als de films worden uitgezonden op televisie... Dan, dan krijg ik weer mailtjes en belletjes van mensen... die zeggen, goh, doe nog eens iets met de Chameleon. Dus ik had sterk het gevoel dat dat nog wel heel erg leeft uh, in Nederland. Dus, uh, dus dat heb ik, uh, heb ik gezegd tegen Suzanne. En uh, Suzanne zegt, ja, misschien wordt het wel weer tijd... om, uh, om het in serievorm dan, uh, dan te gaan doen. Dus we hebben toen besloten om twaalf afleveringen te ontwikkelen. Ja, en nu is het zover. Hè. Aanstaande zaterdag wordt uitgezonden. En, en dat is nog altijd gebaseerd op de, de, op de oorspronkelijke verhalen? Of hebben jullie er ook echt nieuwe elementen in gebracht? Ja, we hebben wel eigen verhalen bedacht. We, we, dat was ook wel uh, nou, waar we het over gehad hebben. Van, goh, kunnen, we het, kunnen we het op een, een of andere manier actualiseren? Kan, kan het uh, naar deze tijd... Uh, dus de ingrediënten van de chameleon, van het, van het buitengevoel en de avonturen. En weet ik veel, dat zit er natuurlijk allemaal heel erg. Maar ze erg, zijn ook gewoon in. aan de appen, Siets en Hielke. Nee, nee, ho, ho, ho. ho, ho nee, nee, nee. <lacht> ja, dus, maar dat is, vind ik dus ook wel, daar ga je dus een grens over bij de chameleon. Ja, als, je, als, je, als je ze achter de computer zet of een mobieltje en een handen duwt, of een iPad, dan, uh, dan is het niet meer des chameleons. Even, dus op het heeft even, ons... even op Google Maps kijken of we naar Chirken meer kunnen. <lacht> Hier langs. Ja, maar het is het hele avontuur weg nee wij <laughs> Dus dat was ook voor de, voor de schrijvers was dat, was dat ook uh, altijd wel een beetje wennen. Want je vertelt dan toch weer op een andere manier. Het dwingt je om op een andere manier dan toch je verhaal te vertellen. En, uh, en dan kom je ook weer op andere dingen. Dus we hopen dat we daardoor eigenlijk ook wel weer uh, in originaliteit hebben gewonnen. Maar je hebt het wel, uh, laten we zeggen, gemoderniseerd. Maar hoe dan? Uh, op welke vlakken dan wel? Ja, we hebben het in een soort snelkookpan uh, gemikt. Alle ingrediënten van een chameleon. En uh, ik weet niet hoe, hoe dat dan precies werkt... Maar, intuïtief heb ik dan wel heel sterk van... oh ja, dat is, dat is des chameleons en dat moeten we niet willen of zo. Dus, maar dat, waar we het net over hadden, dat buitengevoel... en, en, en, en hè, die jongens die, die, die, uh, die, die, die gaan nooit op de fiets van A naar B... maar die gaan altijd met de boot, met ja. hun held, gaan die van A naar B. Dus die verplaatsen zich... En uh, met dat, met dat uh, hele snelle bootje... want hij gaat ook echt 60, 70 km per uur. Het is echt gewoon een, een, is een lelijke boot om te zien... maar hij gaat echt heel hard... Ja, dat, en op die manier uh, word je dan gedwongen om op een andere manier toch het verhaaltje te vertellen. En uh, want, nou ja goed, de, de, de, de, ik zei het al over dat buitenspelen, ging het van de week in het nieuws. Maar het natuurlijk vaker over kinderen, over de opvoeding, nu dat ze het zo druk hebben. En ze worden ja. voortdurend in de nek geheigd door die, ja. door die ouders. En um, <laughs> ja. de gepemperde samenleving hoor je ook wel eens, hè? kinderen die, ja. die niet meer in bomen klimmen ja. en zo. Is dat ook iets wat jullie een beetje aan de kaak willen stellen? Dat dat wel ja. wat, wat losser mag? Ja, nou dat, dat, dat vind ik ook wel een beetje een probleem hier in, uh, in dit land. Het is natuurlijk allemaal heel erg uh, prima georganiseerd. En we zijn trots op, uh, op ons land. Maar uh, de, de regelgeving en de, en de vrijheid zeg maar, van, je, van je leven is best, wel, uh, ja, is best wel aan banden gelegd. En dat zorgt dat er, dat er denk ik, heel veel lol uh, weggaat. Um, en vaak komt het ook voort uit angst. Ik denk dat, dat, dat er heel veel keuzes worden gemaakt dan uit angst. Van stel je voor dat en als dit gebeurt dan... En ja, ik zeg altijd, ja, er sneuvelt wel eens heen. En dat is hartstikke, hartstikke kloten voor degene die het overkomt. Of voor de naasten die daarmee bij betrokken zijn. Maar je kan niet alles voorkomen. Dus, dus ik, ik pleit wel heel erg voor, uh, ja, voor de vrijheid en het avontuurlijke van het leven. Ja, en dat sluit natuurlijk ook na, naadloos aan bij, uh, bij een chameleon. Is het ook educatief, de serie nog? Kunnen de kinderen er wat van leren die er naar kijken? Nou ja, je hoopt, uh, kijk, zonder het belerende vingertje uh, omhoog te steken hoor. Maar je, maar je hoopt natuurlijk toch dat, uh, dat kinderen en ouders en, en opa's en oma's op de bank als ze naar de serie gaan kijken. Dat dat een, ge dat dat een bepaald gevoel of zo uh, teweeg brengt. Waardoor je, ja, waardoor je ook op andere ideeën komt. En, en, en misschien wel als je daarna zit te kijken. Tenminste, dat had, heb ik wel als ik het aan het maken ben. Dat je, dan, dat je dan echt heel veel zin hebt om, uh, ja, om naar buiten te gaan... en om te denken, even, even in een bootje of zo stappen... of even, even wat, wat, wat dingen doen buiten ah. of zo. Dat, dat gevoel krijg je, denk ik, bij het kijken van de serie wel heel erg sterk. Dus ja... Ik... Ik denk wel dat dat dan zo onbewust wel invloed kan hebben. Steven, jij bent natuurlijk ook bezig met een soort oeuvre op te bouwen... met uh, nou ja, de, de verhalen of van de kameleon. van het werk, <laughs> Nee, nee, nee, maar ik bedoel... Ja, ik, ik, ik, ik wil even naar de inhoud van de verhalen die jij maakt. Uh, dus de kameleon, je hebt de helft van 63 gemaakt. Dat, dat grijpt ook terug naar het verleden. Scheepjongens van Bontekoe bekend, Snuf de Hond... Ja. Uh, ook allemaal een beetje in, in Friesland, denk ik, speelt het. Hè? De setting, is dat, is dat jouw ja, wel ding? Platteland. Ja. Ja, wel platteland. Wel ja, ja Het is natuurlijk wel, het is ook mijn roots. En, uh, en, uh, ja, ik, ik heb een jaar of tien voor Jovenende en de de Mol gewerkt. En uh, alle soaps en series daar ook gedaan. En hartst, hartstikke tof om te maken. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van ja... Um, Misschien is het juist ook wel weer heel goed om, om de verhalen van het platteland te vertellen. Want dat is mijn afkomst en daar heb ik het meeste mee. Met de beesten erin en met, het, ja, met dat uh, gewoon, gewoon naar buiten. En, en ja, Nederland is ook zo hartstikke mooi. Dus, dus, uh, ja, en ik, heb, uh, ik woon in het noorden. Dus, uh, dus dan, dan denk ik altijd vrij snel, van, uh, van ook praktisch gezien, van goh, uh, waar kunnen we dit hier draaien? En, uh, en dan, ja, dan krijg je toch weer een ander stukje Nederland te zien nou. of zo. Um, de films waren er al, de serie is er nu. En uh, jij bent ook iemand die uh, voortdurend met ideeën rondloopt. Is er alweer een nieuw project dan, wat er aankomt na dit? Nou, het spijt me hoor uit. Ik word soms helemaal uh, dol van mezelf. Ja, er staan hier geloof ik 12 scripts uh, op de plank, die ik morgen kan, uh, kan, kan verfilmen. Dus je zal heel snel wel weer iets van me horen. Alleen, ja, dat, altijd dat, uh, dat stomme geld, zeg ik ja, dan. Die financiering is natuurlijk altijd het probleem. En je, je kan het niet in je, in je eentje, en je, dat moet je ook vooral niet willen... Uh, maar ja, dat zijn wel gevechten. Ook, uh, ook bij, de, bij de publieke omroep. Nu, ja. om, uh, om budget los te krijgen, natuurlijk. Dus ja. maar we, gaan, uh, we gaan vrolijk verder. En daar hangen ook weer allerlei bezuinigingen boven. Dus dat werken we allemaal niet mee. Goed, we nou blijven. Ja, weet je, weet je, ik vind het wel juist ook wel heel tof. dat, dat de NPO heeft besloten. in elkaar om, om zo'n serie. dan voor het, uh, voor het voetlicht uh, te brengen. Om, weer, nou ja, om, om ook weer eens op een andere manier iets, uh, iets te laten zien van Nederland. Ja, en nee, daar ligt natuurlijk ook wel. Uh, als de politiek. Uh, die moet daar natuurlijk natuurlijk ook een klein beetje aan mee willen ja. werken. Als ze dat belangrijk vinden, dan, nou, dan denk ik wel dat dat uh, misschien wel veel verder rijkt... en dat dat ook een uh, groter effect heeft dan de Postbus 51 uh, ja. filmpjes. We blijven je in de gaten houden en uh, succes met alles wat je doet natuurlijk. De twaalfdelige serie rond de Chameleon is vanaf zaterdagavond te zien. Vijf voor half acht op NPO 3. Steven jongen, 1, 2, 3 voor de Jong hoort u. Drie zaken naar het nieuws. Daar gaat u meer over horen de komende uren. Um, en dan klikken we dit even aan, want dan kan ik het ook zien... Warschau, daar denken ze de opstand in het Joodse ghetto tegen de nazi-bezettingsmacht. Vandaag, 75 jaar geleden, begon die. De opstand duurde ongeveer een maand... en was de grootste daad van Joods verzet tegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag is die herdenking op de plek van het voormalige ghetto... in de Poolse hoofdstad Warschau dus. We gaan terug naar 2013. Toen stond verslaggever Litwin Gevers op het schoolplein... van de iben Galdoen school in Rotterdam. En dat had te maken met examendiefstal. Veel leerlingen die balen natuurlijk verschrikkelijk. De meesten die wij spraken, die zeiden dat ze gewoon hard gestudeerd hadden. Alles volgens de regels gedaan. En die zijn nu toch de klos en moeten volgende week hun examen overdoen. Terwijl ze dachten dat ze vakantie hadden en van alles af waren. Nou ja, ze hadden zich hun examentijd natuurlijk wel iets vrolijker voorgesteld. En los daarvan, voor de reputatie van deze school is het natuurlijk rampzalig. En die reputatie die was al bepaald niet goed. Ja, dat was toen, maar de tijden zijn veranderd. Want op de resten van die ibn Ghaldoen school werd een nieuwe islamitische school gebouwd... het Avicenna College. Uit een conceptrapport van de onderwijsinspectie dat in handen is van Trouw... blijkt dat de inspectie tevreden is over deze school. Later hoort u hier op NPO Radio 1 een reportage over die school. En dan naar Duitsland. Bondskanselier Angela Merkel heeft een drukke internationale agenda. Vandaag ontvangt ze de Franse president Emmanuel Macron in Berlijn... Op een bouwplaats, een symbolische plaats... want het gaat vandaag over de hervorming van de Europese Unie. Correspondent Jeroen Wollas. Jeroen, is dit het moment waar Macron op heeft gewacht? Ja, zeker een half jaar, want een half jaar geleden presenteerde hij in Parijs zijn plannen om de EU inderdaad te hervormen. Nou, dat gaat natuurlijk niet zonder Duitsland, dus al een half jaar wacht hij op antwoord uit Berlijn. Maar ja, we hadden hier verkiezingen, we hadden hele lastige coalitieonderhandelingen, nou die zijn allemaal onder de, onder de, achter de rug. Ja, en vandaag, eindelijk, eindelijk, uh, krijgt hij antwoord van Merkel. En kan hij rekenen op bijval van Merkel? Nee, nee, dat zeker niet. Uh, Merkel en vooral haar partijgenoten zijn eigenlijk bang... dat Duitsland de portemonnee mag gaan trekken... en mag betalen voor de zuidelijke landen. Dus ze willen anders dan Macron geen uh, Europees uh, EMF. Uh, ze willen ook geen Europese minister van Financiën. Uh, Macron die wil graag één budget voor de eurozone. Nou, daar zitten ze hier ook niet op te wachten. En dat zijn eigenlijk min of meer de bezwaren... die Nederland en die zeven landen ook al hadden. Die toen een brief geschreven hebben... dat uh, Merkel een beetje op de rem moet gaan trappen bij Macron... Ja, en het lijkt er steeds meer op dat uh, Duitsland het daarmee eens is. Dus ja, wat overblijft vandaag, naar mijn verwachting... dat zullen mooie woorden zijn. Want Europa sterker maken, dat willen ze allebei wel. Misschien iets over gezamenlijk investeren in iets digitaals. Iets om China en uh, Silicon Valley van de troon te stoten. Maar die echte structurele financiële hervormingen... waar uh, Macron zo op hoopt, dat zit er denk maar, ik niet in. Jeroen Wolla's is dat over die ontmoeting van die twee Merkel en Macron. Dus Karel Johan de Zwart nu met het onderwerp van spraakmakers. Goedemorgen, Jurgen. ...columnist, cabaretier en industrieel ontwerper Jasper van Kuik... ...is vanochtend onze spraakmaker. Hij maakt zich zorgen over de internationalisering van het Engels... ...op de Nederlandse universiteiten. Tom de Ket is hier, hij is de regisseur en schrijver van het toneelstuk... ...het pauperparadijs, dat morgen wordt opgevoerd voor de koning in Frederiksoord. En de stelling in stampe is... ...Nederland moeten de kinderen van jihadgangers terughalen. 0800-1101. Praakmakers, zometeen. Ik wens u vast een prettige donderdag verder. Goedemorgen. <middels>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 Zeker vier populaire computerspellen overtreden de Nederlandse kansspelregels. Dat zegt de kansspelautoriteit die tien games heeft onderzocht. De populaire games zouden door elementen in het spel de kans vergroten dat kinderen later gokverslaafd worden. Zo kunnen spelers voorwerpen kopen die soms voor veel geld doorverkocht, doorverkocht kunnen worden. En wie in Nederland een bedrijf van publiek belang wil opkopen... moet eerst toestemming van het kabinet hebben. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keizer. Er komt een meldplicht vooraf, zodat er, als dat nodig is... bijtijds ingegrepen kan worden. Op die manier worden bedrijven die essentieel zijn... voor de Nederlandse samenleving beter beschermd... tegen ongewenste overnames.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 ANWD-verkeersinformatie. De files van de ochtendspits nemen maar langzaam af. Er staan er nog zeker 50 met ruim 220 kilometer files. De meeste vertraging is in het zuiden van het land. Wat opvalt is de vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knopen de Ridderkerk en het rechten om ruim drie kwartier vertraging. Een ongeluk op de A27 van Almere naar Utrecht. Bij Hilversum nu een kwartier extra reistijd. Daar is de rechte reishoop dicht. Goed nieuws over de A50 Eindhoven richting, Or uh, richting Arnhem. Al de zijn weer open bij Ravenstein. Vanaf Nistelrode 7 kilometer met een uur vertraging. Daardoor is het ook vastgelopen op de A59 vanuit Zirikzee. Tussen Os en Knoppenpaalgraven 5 kilometer met ook een uur vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. Alles van waarde is weerloos. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. En wat weerloos is, moet je beschermen. Maar kan dat altijd? Het kabinet wil cruciale bedrijven van publiek belang beschermen tegen overnamers. Spraakmaker van de dag is Jasper van Kuik. Cabaretier, docent aan de TU Delft. Ja, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Is overheidsmoeienis in dit soort gevallen een goed idee? Ja, het lijkt me volslagen terecht. Tijd dat de EU en zeker Nederland iets minder naïef wordt... als het gaat om het beschermen van de eigen economie en bedrijven. Daar gaan we zo verder over praten. In het Mediaforum gaat het over het beschermen van de waarheid... tegen complotdenkers en stemmingmakerij. Uh, Mediaforum-gast George Freulich, hoofdredacteur van BNR. Goedemorgen. Goedemorgen. Krijgt BNR veel mailtjes binnen van mensen die jullie berichtgeving in twijfel trekken? Dat gebeurt uh, regelmatig. een Paar keer per week. En uh, dan gaat het vooral over buitenlandse berichtgevingen. Als je het zegt over de Palestijnse zaken is het altijd lastig. Ja. Amerika. Uh, maar soms ook in Nederland. In, in, in politiek. En soms zitten er natuurlijk ook zinnige dingen bij die ik kan uitzoeken. En soms denk je echt van tjonge jongen, waar, waar zit je? Maar uh, ja, gebeurt regelmatig. Het ja. gebeurt, ja. Uh, volgens kinderombudsman Margriet Kalverboer moeten kinderen van Nederlandse jihadgangers in Syrië en Irak beschermd worden tegen de levensomstandigheden in de kampen daar. In Stam.nl luidt de stelling vanochtend... Nederland moet de kinderen van jihadgangers terughalen. Laat uw standpunt horen op 0800-1101. Kinderombudsman Kalverboer wil dat het kabinet Nederlandse kinderen terughaalt die in kampen in Syrië of Irak zitten. De kinderen zitten daar omdat hun ouders zich hadden aangesloten bij IS. Wij vinden dat je kinderen nooit mag straffen voor de daden van hun ouders. Het kabinet vindt het te gevaarlijk om de kinderen op te halen. Maar volgens Kalverboer is dat onaanvaardbaar en in strijd met verdragen. Wat ze zegt, niets doen is onacceptabel. Er zitten vermoedelijk bijna 150 Nederlandse kinderen in voormalig IS-gebied. De stelling waarover wij vanochtend spreken is... Nederland moet kinderen van jihadgangers terughalen. George Vreulich, wat kan ik voor jou noteren? Een eens of een oneens? Ja, dat kun je eens noteren. Uh, hoewel het hartstikke ingewikkeld is, want de vraag die daar gelijk op volgt... hoe dan? Maar ja, ik denk dat het moet om twee redenen. Om die kinderen zelf. Hè. Uh, ja, dit is niet goed voor een kind en is ook niet goed voor de ontwikkeling van een kind. En het zijn Nederlandse kinderen. Ik schrok nog een beetje van het aantal. Hè, bijna 150. Ja. En het tweede is: laten we dan ook maar even naar onszelf kijken in onze eigen samenleving. En dat is ook wat de kinderombudsvrouw zegt. Dit kan ook gevaarlijk zijn voor ons als samenleving. Want op een gegeven moment uh, komen die kinderen misschien terug als uh, jongvolwassenen zijn. Ja. En uh, ja, dan kun je toch beter nu deze kinderen ook hier naartoe halen en uh, behandelen uh, als zwaar getraumatiseerde kinderen, want dat zijn het. En hopelijk hun leven weer een beetje perspectief bieden... en Nederland weer een beetje veiligheid bieden. Ja, uh, Spraakmaker van de dag, cabaretier en columnist Jasper van Kuik. Wat ga ik voor jou noteren? Eens of oneens eens, met de stelling? Eens. Ja? ja, ik denk dat de stelling ook is... Uh, de, eigenlijk is de intentie nu al om ze terug te halen. Hè. Het is ook een meer een logistiek ding. Want die gezinnen moeten zich melden bij een diplomatieke post. Ja. Maar ze kunnen helemaal die kampen niet uit. Nou ja, grappig. Ze dus heeft eigenlijk... gezegd, uh, minister van Justitie en Veiligheid... we kunnen ze eigenlijk niet uh, ophalen uit die kampen. Dat is gewoon te onveilig. Dat ja. gaat niet. Ja, maar daarmee is het, ik denk dat de intentie er is om ze terug te halen. En ik ben het helemaal eens met George. Ja, het, het, het is op termijn voor die kinderen, het, het puur vanuit daar al gedacht. En de vrouwen zei ook, ja, je, je moet die kinderen misschien zelfs ook scheiden van de ouders. Uh, de ouders gaan hun straf tegemoet. En dat doe je ook uh, bijvoorbeeld bij verslaafde ouders. Die ja. kunnen niet goed zorgen voor hun kinderen. Daar gaan we naar kijken. Soms zal dat moeten. Ja. Er wordt veel gereageerd al op de stelling. We krijgen mailtjes binnen. Ook via Twitter en Facebook komen de reacties. Roy Groenenberg zegt... Eh, niet eens met de stelling... ouders die nu overwegen om naar eh, dat soort landen te gaan... moeten zich realiseren dat dit een van de consequenties zal zijn. Het is heel spijtig voor die kinderen dat hen dit moet overkomen. Arnold Biesheuvel die zegt... eens met de stelling... je kan en mag kinderen niet verantwoordelijk houden... voor de daden van de ouders. We zijn maatschappelijk verantwoordelijk voor kinderen... als de ouders er een potje van maken. We moeten ze terughalen ouders vastzetten en kinderen onderbrengen bij familie of pleeggezin. Michiel Vergeer zegt, ja, slechte actie van de kinderombudsvrouw... om die jihadkinderen terug te gaan halen. Zij wil onze militaire gevaar laten lopen in een oorlogsgebied niet doen. Ze beroept zich op internationaal recht... hoogste tijd om die rechten dan aan te passen. Ja, dat is ook een manier om er naar te kijken. We gaan eens kijken hoe u thuis erover denkt. En eh, dan begin ik bij Arno Rutte, Nou ja, thuis, kamerlid van de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan ik voor u een eens of een oneens noteren bij de stelling? Een oneens. Waarom? Ik vind dat mevrouw Kauvenboer een heel uh, onevenwichtig en onverstandig advies heeft uitgebracht. Het is natuurlijk zeker zo dat de kinderen zelf niet schuldig zijn aan de daden... van voor het feit dat hun ouders zijn uitgereisd. Daar kunnen ze niks aan doen. Maar als je alleen maar dat belicht, dan ga je voorbij aan de belangen van kinderen... hier in ons land uh, en alle andere mensen die hier wonen. En als wij de jaardkinderen ophalen, dan ja. halen wij direct een heel groot gevaar ons land oh, in. Okay, voor, een ja. kinderen, voor een deel de kinderen zelf. Uh, daar heeft de AIVD... Uh, uitgebreid adv advies over uitgebracht. Uh, maar bijvoorbeeld ook een instelling als de ICCT... International Center for Counterterrorism... beschrijft op vreselijke wijze... op welke manier deze kinderen zijn um, geïndoctrineerd... en ingezet kunnen worden um, voor de terroristische strijd. Dat is de één kant van de medaille. Voor de heel jonge kinderen speelt dat niet. Maar daar speelt weer dat in ieder geval hun ouders... een heel groot terroristisch gevaar... Zijn blijven veranderen. Ja. We praten wel over mensen die actief ons land met al die mooie rechten hebben verlaten. om zich aan te sluiten bij een beweging die uit is op de vernietiging van al dat moois. en die ook actief aanslagen pleegt. Ja. En als je dat weegt, dan vind ik niet logisch dat je als kinderopbeschouw. voorbij kijkt aan de, aan de, aan de rechten. en de veiligheid van kinderen hier in Nederland. en zegt: haal de kinderen maar terug. Ja, maar goed. Uh, Nederland heeft ook het Kinderrechtenverdrag ondertekend. Uh, het belang van het kind staat daarin voorop. En uh, daar doet mevrouw Kalverboer een beroep op. Nou, ja, dat is een on, on, onevenwichtig beroep. Want dat verdrag, zeker dat bestaat, zoals ook als je kinderen ophaalt... en zegt zonder de ouders, dan mevrouw Kalfen-Board met zeggen... ja, maar het is recht op Family Life, dat is ook een internationaal verdrag. En dan moeten de ouders ook weer hier naartoe. Maar als je uh, alle belangen weegt, ook belangen van de veiligheid hier in ons land... waar alle andere kinderen in ons land ook een beroep op willen kunnen doen... dan is dit onevenwichtig en dan klopt dit niet. Wat is precies het gevaar dat u ziet voor de kinderen hier dan... als die kinderen van jihadgangers terugkeren? We weten dat de kinderen vanaf een bepaalde leeftijd stelselmatig op de meest verschrikkelijke wijze zijn geïndoctrineerd. Um, wie de rapporten daarover leest, bijvoorbeeld van het International Center of Counterterrorism, dan loop je de koude rillingen over de rug. En Dan zie je ook het enorme gevaar, wordt ook erkend door de AIVD. Dat is één kant van de medaille. Bij de jongere kinderen blijft het punt dat als zij terugkomen ook hun ouders terugkomen. En natuurlijk, die sluiten we dan op, die zullen we dan berechten, maar daarmee is het gevaar ja. niet weg. Maar het is toch niet gezegd dat ja, kinderen nee, dat... van die haatgangers ook die sympathieën hebben? per se? Dat weet je niet. Nou, lees de rapporten, lees de rapporten erop na Helaas zijn volledig geïndoctrineerd en gebrainwashed En daar zijn stelselmatig projecten, trajecten op gezet. Dus ja, die, dat gevaar is wel degelijk heel groot. Ja, wat dat vind ik dat... niet leuk. Ik zeg dat niet met grote graag. Nee. Uh, zeker niet. En ik vind dus ook zeker ook wel dat deze kinderen humanitaire hulp uh, verdienen. Dat moeten we ook absoluut doen. Wat en houdt dat dan in? Het verhaal is iets, heel iets anders. Die humanitaire hulp. Nee, hoe het ziet dat dat eruit? Dat de, le de leefomstandigheden in de kampen waar ze nu zitten. om die goed te houden. Dat is bijvoorbeeld. vind ik wel een plicht die we hebben om te doen. Goed aanhouden. Niet de plicht om ze actief terug te halen. Ja, nou ook zorgen dat daar, dat daar de omstandigheden acceptabel zijn. Ja, als ik mevrouw, mevrouw Kalverboer moet geloven, zijn die omstandigheden nu al verschrikkelijk. Dus u zegt goed houden. Nou, nou ja, dan hebben we zaken waar met de humanitaire hulp verbeteringen te brengen. Daar ben ik wel voor. Maar actief terughalen, oprecht, dat vind ik niet evenwichtig. Het gaat voorbij aan de veiligheid in ons land met de kind, en van de kinderen hier. En nog één ding: uiteindelijk is het ook wel apart dat mensen actief uitreizen naar het kalifaat om Nederland te vernietigen zelf daar kinderen krijgen... en dat dan de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid voor die kinderen draagt. Waar ja. is de verantwoordelijkheid van deze ouders gebleven? Goed, maar nu redeneert u vanuit de ouders. Als we even vanuit de kinderen redeneren, want die zitten er maar mee. En mm -hmm. Daar gaat dit eigenlijk over. Hè? Daar ligt de prioriteit nou, de van mevrouw Kofferbroek. Nee, maar daar, kijk, dat is ook intens triest. Dus um, elk argument dat zegt... het is ontzettend triest voor deze kinderen... voor deze groep waar het om gaat. dat is absoluut waar. Maar je moet uiteindelijk, als je zegt, haal ze maar terug... moet je andere belangen ook meewegen. En ik vind dat die weging uh, niet heeft plaatsgevonden. In dit gevaar kunnen we, kunnen we ons land niet aandoen. Wel humanitaire hulp niet actief teruggaan. Hoe zit het dan eigenlijk met uh, ouders en hun kinderen... die zich wel melden bij de ambassade? Hè? Het is gelukt. Stel, ze mm -hmm. uh, melden zich bij de Nederlandse ambassade. Ja. Uh, die haal je dan mm -hmm. wel terug, want dat is wat het kabinet mm -hmm. wel uh, toestaat. Of waar Grapperhuis mm -hmm. uh, uh, zich hard voor maakt eigenlijk. Dat zijn toch eigenlijk ja. dezelfde risicogevallen... als degenen die in de kampen zitten? Ja, daar kunnen we ook, daar heb je ook met mijn internationaal recht te maken... We kunnen, die, we kunnen op dat moment ook niet voorbij aan bijstand, zodat we dat moeten leveren. Ja. Dan komt er een heel programma dat de ouders worden opgepakt... en dat we de kinderen zoveel mogelijk, zo goed mogelijk opvangen en proberen ja. te deradicaliseren. Maar dat dan moet zou je, ook je toch doen. ook kunnen doen met kinderen die in kampen zitten nu? Ja, als ik vertrouwen zou hebben dat zo'n programma de, de veiligheid in, in Nederland zou borgen. We doen, omdat we, we doen het, uiteraard. Als we niks zouden doen, zou het nog onveiliger zijn. Maar actief terughalen is toch wat anders. Arno Rutte, hartelijk dank voor uh, uw toelichting. Ga. Kamerlid van de VVD. Bart Stapert, mensenrechtenadvocaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Het laatste graden wat u zegt bij de stelling: Nederland moet de kinderen van jihadgangers terughalen. Ja, ik uh, ben het daar volmondig mee eens, uh, kan ik u wel zeggen. Ja, ja er zijn wat praktische en bezwaren. Ik, uh, hè? Nou ja, kijk, als we even ingaan op, uh, op wat Kamerlid Rutte net zei... die heeft het over jihadkinderen. Ik, ik, ik ben eigenlijk uh, helemaal niet eens met die, met die be benaming eigenlijk. Het gaat gewoon om kinderen. En je kan daar vanuit twee verschillende ja. invalshoeken naar kijken. Ja. Vanuit het humanitaire inv de invalshoek waar de kinderen onbetrouwbaar uiteindelijk er ook op ingaat van... het is inhumaan om deze kinderen in die kampen te laten zien. Maar je kan er zelfs vanuit veiligheidsperspectief... Uh, een argument voor bedenken dat het veel beter is... om deze kinderen met hun ouders gecontroleerd terug te laten komen. Dat is ook het standpunt overigens van het Nederlands Openbaar Ministerie... en de, al deze zaken. Die zeggen, het is beter dat deze mensen teruggehaald worden gecontroleerd. Dus bijvoorbeeld door de Marche C. Uh, dan worden ze in Nederland berecht voor zover ze er, uh, uh, misschien een strafbaar feit hebben begaan. Aansluiten bij IS is een strafbaar feit. Dan kunnen ze voor berecht worden. Kunnen ze verhoord worden. Kunnen we kijken of ze daadwerkelijk een gevaar voor de samenleving vormen. En dan kun je verder gaan. Dus zowel vanuit het veiligheidsoogpunt als het humane oogpunt is het beter om mensen terug te halen. Want uiteindelijk zijn ze gewoon Nederlands burger. Ja. Komen ze hoe dan ook een keer terug. Ja, Maar nu even over dat terughalen. Want uh, uh, nou ja, dat is uh, wat betreft dit kabinet eigenlijk onmogelijk om dat te doen. Het is zo onveilig. Uh, je, ja, ho hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Ik snap wat u bedoelt met als ze eenmaal hier zijn. En de analyse die u daarover heeft. Maar wat, hoe krijg je die kinderen het land uit? Ja, dat is, een, dat is een, inderdaad een, een lastige, omdat daar een, uh, de, de situatie is zodanig dat de, de Koerden, in wiens kampen deze ja. mensen nu op dit moment uh, verblijven, zeggen: Eigenlijk, wij hebben een signaal van Nederland nodig... dat we ze mogen overdragen aan Nederlandse autoriteiten. Dus het gaat niet eens per se om het ophalen uit de kampen. Het gaat erom dat de Koerden in principe bereid zijn... om uh, een, een groot deel van de Nederlandse onderdanen over te dragen... aan de Nederlandse autoriteiten. Ja. Alleen dan moet Nederland dat stapje wel kunnen zetten. Ja. Door aan de Koerden te laten weten... deze mensen worden in Nederland gezocht... Als jullie ze afleveren bij het consulaat, dan zorgen wij ervoor dat ze in Nederland terechtkomen. Ja. Nou, daar zit eigenlijk de crux. En volgens mij is dat oplosbaar zonder dat we allerlei militairen in, in gevaarlijk gebied hoeven te sturen. Dat is gewoon een kwestie van papierwerk overdragen aan de Koerden. Dat ja. is gewoon een kwestie van een faxmachine ja, gebruiken. Dat, dat, op dat klinkt e toch ook wel weer een beetje makkelijk, misschien. Ik ah, denk, ja, de harde is de realiteit is anders. Mijn eigen mijn eigen contacten met de Koerdische autoriteiten. Die heel ja. duidelijk zeggen, uh, ik heb cliënten in die kampen zitten. De Koerden zeggen tegen ons, als de Nederlandse autoriteiten bereid zijn de papieren over te dragen. Dan uh, brengen wij ze naar uh, het dichtstbijzijnde Nederlands consulaat. En dat is uh, voor de meeste mensen in Erbil uh, in Noord-Irak. Ja. Arno Rutte, Kamerlid van de VVD, zegt net hij vindt het een onevenwichtig advies van mevrouw Kal voor Boer. Uh, hoe kwalificeert u uh, die reactie? Ja, dat is. Ik, denk, ik ben het daar natuurlijk niet, nou, niet natuurlijk, ik ben het daar niet mee eens. Uh, ik denk dat mevrouw um, Kalverboer vanuit haar positie als ombudsvrouw voor de kinderen heel duidelijk de positie van de kinderen kiest. En dat volgens mij als je puur naar de kinderen kijkt, dan is er hier maar één positie mogelijk, namelijk. En dat is dat deze kinderen nu in mens uh, uh, uh, hoe heet dat? Uh, uh, Onteerend. Uh, Onteerende ja. situaties ja. in die kampen. Er is geen eten, er is geen medische zorg, er is geen onderwijs, er is niks te doen voor die kinderen. Uh, en, en dat betekent dat je ze hier naartoe moet halen en dat moet beschermen. En kijk, het verhaal wat meneer Rutte zegt over eventuele indoctrinatie, ook daarvoor geldt gecontroleerd terughalen, kijken wat er aan de hand is, met die kinderen gaan praten, is ten alle tijde beter dan het wat ja. meneer Rut eigenlijk wil, maar op zijn beloop laten... en maar kijken wat er op termijn ja, gebeurt. Een stukje maatwerk, en, daar blijft u eigenlijk voor. Ja, en uiteindelijk ingrijpen op het moment dat dat nog kan. Ja. Want op een bepaald moment kan het misschien helemaal niet meer. We weten ook niet hoe de situatie in noord syrië zich verder ontwikkelt. Uh, dat, dat, dat is een, een, een kruidvat bij wijze van spreken. Er kan van alles gebeuren. Uh, de Koerden die kunnen ook op een bepaald moment zeggen wat er nu al lijkt te gebeuren. Jongens, het is wel mooi geweest. Wij gaan deze mensen niet langer meer vasthouden. We zetten ze gewoon op bussen terug naar het IS-gebied. Nou, dan zijn we bij wijze van spreken ook in de filosofie van meneer Rutte nog veel verder van huis. Ja. Dus je maar kunt het veel beter gecontroleerd terughalen. Meneer Rutte is wel uh, Kamerlid voor de VVD, de, de grootste regeringspartij. Uh, dus dat ziet er niet heel goed uit als het gaat om het opvolgen van het advies van mevrouw Kalverboer. Uh, nee, ja, dat is een, voor een deel een politieke beslissing, natuurlijk. Ja, en uh, uh, kijk, ik, ik denk dat je daar. Mevrouw Kalverboer belicht het humanitaire aspect. Maar ik denk zelf dat zelfs vanuit je, als je vanuit veiligheidsperspectief kijkt... dat er veel voor te zeggen is om deze ouders en hun kinderen... gecontroleerd terug te halen naar Nederland. Zodat je weet wanneer ze hier aankomen. Zodat je ze als ze een strafbaarheid hebben gepleegd vast kunt zetten. Ja. Kunt verhoren, kunt kijken of er in een individueel geval... ook daadwerkelijk een veiligheidsrisico is. Want dat, ja, dat nemen we nu maar aan. Maar dat is in een groot aantal gevallen misschien wel helemaal niet zo. En als het wel zo is, moeten we na, dan maatregelen nemen. Ja. Bart Stapert, Mensenrechtenadvocaat. Hartelijk dank voor u. Uw reactie. Ik ga naar meneer De Vries. Goedemorgen. Meneer De Vries, als het goed is, aan de telefoon. En die gaat reageren op de stelling... Nederland moet kinderen van de jihadgangers terughalen. Maar hij is er toch, geloof ik, niet. Nou, dan kijk ik nog even hier aan tafel. Jasper van Kuik, wat vind jij van de opmerkingen... van uh, Arno Rutte en Bart Stapert? tot zover? Nou ja, ik, ik vind... Het zijn Nederlandse kinderen. Dus dan... dan... Op lange termijn zouden ze terug kunnen komen naar Nederland. Als je zegt, we doen nu niks. is ze een beetje je hoofd in het zand steken. En zeggen, nou, dan hebben wij het tenminste niet gedaan. Uh, op termijn zouden ze terug kunnen komen naar Nederland. Daar heb je geen controle over. Dus ook puur vanuit veiligheidsperspectief. Vind ik inderdaad dat je beter mm -hmm. kunt ingrijpen. En ik vind ook dat het Nederlanderschap wel ergens voor mag staan. Dat je in Nederland zegt... <coughs> pardon. Als je in Doe me even een slokje water anders. Ja, doe me Misschien kan, kan Jos het even overnemen. Ja, dat zal misschien een iets andere mening worden dan. Maar goed, nee, dat ik denk niet. dat het wel meevalt. Nee, ik, ik denk, uh, wat Jack ook wil zeggen, uh, het, en dat vond ik een beetje raar van uh, meneer Rutte net, Die zei van, ja, waarom moet de Nederlandse overheid voor deze kinderen zorgen? Ja, hallo, het zijn Nederlandse kinderen. Ja. Daarom dus. Ja. Ja. En even en, los daarvan hebben we internationale verdragen ondertekend. Ook dat. En, en, en daarvan, ja, een kinderrechtenverdrag of een mensenrechtenverdrag. Ja, daarvan kun je niet zeggen van, ja, dat, dat is iets, maar er staat iets tegen over, dan moet je een afweging maken. Ja. Nee, dit zijn internationale verdragen, die gaan we gewoon volgen. Uh, dus ik, ik begrijp die aanvliegroute niet, uh, niet helemaal. Het is misschien ook weer wel te makkelijk wat jij terecht zei tegen Stapers van nou we gaan het verregelen en we gaan ze ophalen en uh, komt allemaal wel goed en een paar uh, factjes uh, ja. naar de Koerdische autoriteiten en alles is in orde. Dat is zo, werkt het, zo werkt het natuurlijk ook niet. Nee. Dus het is best ingewikkeld, maar het gaat om het principe en het principe is volgens mij dat het Nederlandse kinderen zijn en die moet je als Nederlandse overheid gewoon helpen. Dat is ja. een plicht van de overheid. Als historisch gezien, als je kijkt naar kinderen van NSB-ouders en en nazi-ouders in in in uh, in Duitsland, dat daar ja. ook gewoon naar is gekeken. Daar hebben we een verantwoordelijkheid voor. Dat is ja. wat ik wilde zeggen. nederlanderschap staat, wat mij betreft, ergens voor. De kinderen zijn niet verantwoordelijk voor de daden van hun ouders, en daar doen we alles aan om dat te zorgen dat wij dan ja daar verantwoordelijkheid voor nemen. Ja, meneer de Vries hangt niet, mevrouw Pos hangt wel. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat zegt u op de uh, Nederland moet kinderen van de jihadgangers terughalen? Daar bent u het mee eens? Eens. Ja. Twee dingen, het zijn kinderen, het zijn Nederlanders. Ja. Uh, daarnaast uh, deradicaliseren. Nee, maar die kwalijk, uh, net werd het even aangezien, Nazi's, NSB, uh, dat hadden we een jaartje of tachtig terug. Ja. Die zijn toch ook allemaal wel goed weer terechtgekomen. Terwijl dat ook een celletje. Nou. Wow, Mooie ja. waren, zeg maar. <laughs> ja, allemaal goed terechtgekomen. Die ook, uh, als ja. je anders dacht, lachend om zeven hielpen. Ja. Dus ja, wat dat dan gaat, dat vind ik een niet argument. Ja. Het is wel makkelijker gezegd dan gedaan in de praktijk, oh, concluderen ja, maar, wij ook uh, hier van tafel. Oké, okay, Ik zal ik je wat vertellen? Ik heb een tante gehad, ja? die kwam een 17-jarig meisje... met mijn oom mee uit Duitsland vandaan. Nou, die ik heb het verschrikkelijk moeilijk gehad. Die is een hele leven geïndoctrineerd door die uh, nazi-troep. En dat was een fantastisch mens. Want die heeft het land af laten glijden. Ook als je geïndoctrineerd bent, kun je nog een fantastisch mens zijn. Ja. Ja. omdat je je niet hebt laten indoctrineren. Oh, nou, zo bedoelt u. Wel braaf, ja. ja. als het moest even het handje omhoog steken... maar voor de rest denken van, uh, ik steek wel een hand omhoog... maar in mijn gedachten is het een dikke middelvinger. Ja, dat zal zo zijn. Er zijn natuurlijk ook mensen en vooral kinderen... die ja. gewoon heel ontvankelijk zijn, die wel geïndoctrineerd zijn. Ja. Maar dan, ja. dan nog is het nee, geen nee, reden. Dat He? En dat is, dat, dat is wat nee. mevrouw Kalverboer ook zegt. Beschouw ja. die kinderen als ernstige, getraumatiseerde kinderen. En neem ze in therapie, help ze alsjeblieft. Over de vloer en. Uh, nou, dan komt het nog goed hoor, mevrouw? Uh, ja, ja, ja, ja. Maar goed, ja, nee, maar ja. goed als, uh, uh, als Arno Rutte zegt. Uh, ja, die, uh, die geïndoctrineerde kinderen vormen een gevaar. voor onze kinderen hier. Ik bedoel, uh, een soort besmettingsgevaar. Dat is er wel, George. Nou, dat. Het de... is altijd toch? Ja. Hallo. <laughs> hallo. ja. Nou, ik denk dat dat ja, wel meevalt. Dat, dat klinkt zo van uh, wat een onzin. Zo bedoel ik het niet. Maar ik denk echt dat je... Ja, je gaat niet die kinderen uit de kamp halen... en hier op een basisschool uh, neerzetten. Die kinderen moeten nogmaals die moeten geholpen worden. Die moeten ja. behandeld worden. En die moeten in een situatie... of dat nou een opvangcentrum of een, of een gastgezin uh, is, uh, terechtkomen... waar uh, ze eigenlijk gederadicaliseerd uh, worden als dat uh, nodig is. Ja. En uh, volgens mij uh, worden het pas uh, lopende tijdbommetjes... Op het moment dat we vijf uh, à tien jaar verder zijn. Ja. Mevrouw Pas, ik ga u danken. Bibi van Ginkel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent uh, terrorisme-deskundige van instituut Klingendaal. Uh, u wil even reageren, want daar werd het een ja. en ander gezegd door Arno Rutte net. Nou, precies, maar ik werk ook bij het Internationaal Center for Counterterrorism... wat die zojuist... Jo, u aangaan aangaan gehuild, ja, u bent aangehaald, ja. Nog belangrijker in dit Ja, nou, dat zijn mijn collega's, maar ik werk ook met, euh, <grijg> de, uh, uh, rond deze vraagstukken. En uh, Ik denk dat het belangrijk is om even een paar feiten gewoon uh, helder te krijgen. Ja. De AIVD heeft om te beginnen wel aangegeven... van er is een grote zorg rond die kinderen... Mm -hmm. maar heeft daarbij ook aangegeven dat in eerste instantie... er een zorgplicht is van de Nederlandse overheid op het moment dat kinderen al hè, ook terug zijn, maar ja. überhaupt geldt dat natuurlijk. Ja. En daaraan Zit wel een zorgelement met betrekking tot veiligheidsvraagstukken. De manier waarop de heer Rutte het nu vreemd is precies andersom. Ja. En, en dat paart me zorgen. Want het is, uh, het is echt een. een uh, het zijn kinderen. Je hebt een zorgverplichting uh, als overheid, ja. uh, met name nu. En uh, wat dat betreft, denk ik inderdaad dat je dat je snel uh, uh, moet zien wat je kan doen. En wat er nu gebeurt in het debat, is dat het lijkt alsof de Nederlandse overheid het niet eens echt wil uitzoeken wat er mogelijk is. Nee. En ik denk dat dat toch tenminste minste is wat we kunnen doen. Uh, in Duitsland gebeurt dat al, in Frankrijk gebeurt dat al. Ook de Belgen zijn zoetjes aan uh, hè, proberen uit te vogelen... wat ze wel en wat ze niet kunnen doen. En hier lijkt de deur op slot te zitten. En ik vind dat echt ongehoord. Het gaat om kinderen. Ja, Maar wat, wat, wat, vindt, u ervan, wat, wat vindt u ervan, mevrouw Vergenkel... dat uh, Kamerlid Rutte eigenlijk uw organisatie gebruikt... Uh, de argumenten, het argument gebruikt ja. dat uit onderzoek van uw organisatie... blijkt dat dit hele gevaarlijke kinderen zijn? Nou ja, hij, hij geeft een misrepresentatie van, van uh, de onderzoeken die wij uh, hebben, naar, naar buiten hebben gebracht. Dus hij, mis, hij, geeft, hij, mis, hij misbruikt uw onderzoek. Nou, hij, hij, hij geeft aan van, hè, dat er uh, best zorgen kunnen zijn uh, omtrent uh, uh, veiligheid. Dat ontkennen we ook niet. Maar hij doet het voorkomen alsof dat voor, voor de hele categorie geldt. Ja. En het punt is dat je nou juist per kind moet gaan, gaan kijken... van wat ermee aan de hand is. Ja. Kijk, het is zo dat die kinderen vanaf negen jaar... Uh, daar uh, mogelijk al een soort van gevechtstrainingen krijgen. Dus het is, het is niet allemaal onschuldig. Hè? Dat, ik ben ook niet naïef om te denken dat we hier... Uh, uh, echt alleen maar met lieve uh, uh -huh. lieve kindertjes... Lieve kindertjes ja, opmerkelijk geluid. Uh, maar wat natuurlijk wel zo is... en ik hoop maar dat het geluid even hersteld kan worden... nog in hoog tempo, uh, uh, Bibi Van Ginkel. Want, en Schors, dat zijn ook de woorden van meneer Rutte geweest... hij mm -hmm. legt ook de prioriteit bij de veiligheid van de Nederlandse kinderen eigenlijk. Hè? Dus ja. uh, in die zin gebruikt, gebruikt hij ook het onderzoek uh, van, het, uh, van mevrouw Van Ginkel... om te zeggen dat ja, de veiligheid van Nederlandse kinderen is in gevaar. Dus daar legt hij ja. het accent en de, zwaar, de zwaart eigenlijk. Ja, ja en uh, dat is toch een beetje raar. Je, je moet, uh, wat mevrouw Van Ginkel net zegt... dat is natuurlijk terecht, uh, we moeten niet naïef zijn. Uh, er kunnen daar uh, kinderen ja. zonder dat ze de schulden gaan zijn met de meest verschrikkelijke zaken in hun hoofd lopen en hier heel erg dingen aanrichten. Dus het is inderdaad niet zo dat je wat kindertjes ja. uh, gezellig naartoe houdt voor een, uh, voor een kinderfeestje. Dus je moet niet naïef zijn, maar het blijven gewoon Nederlandse kinderen. Daar zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor. Ja. Daar ben ik er wel nieuwsgierig ja, naar van hoe Kijk. die radicaliseringsprogramma's die er dan zijn in Frankrijk en Duitsland, of ze werken of er succes de het is werken, hoe dat in die kampen werkt ja. dat, nee nee ja in de kampen werkt het maar, maar of er ja. succes mee wordt geboekt ja. bij terugkomst ja. uh, het lijkt me uh, dat dat niet voor niks gebeurt maar ja dat zijn natuurlijk wel dingen die je dan ja. uh, dan zou moeten bekijken ja. goed het contact met Bibi van Ginkel um, wordt hersteld is of heet? is hersteld ja. daar bent u weer ja, mevrouw ja. van Ginkel ja, ja. Uh, we waren gebleven bij uh, eigenlijk de opmerking uh, dat uh, de heer Rutte eigenlijk ook het, het, ja, het accent eigenlijk legt bij de risico voor de Nederlandse kinderen als die kinderen uit die kampen hier terugkomen. En op die manier eigenlijk ook uw onderzoek. Uh, nou ja, het accent net even anders ligt, uh, om het subtiel te zeggen. Nou, met het begin van de zin ben ik het eens. Want er is uh, we hebben spreken over gevaar voor Nederlandse kinderen. Want het gaat om Nederlandse kinderen daar. Ja. Dus dat stuk ja. uh, ben ja. ik... Uh, maar hij had het over de Nederlandse, Nederlandse kinderen hier. De thuisblijvers. Ja, maar uh, goed. Ik bedoel, uh, kijk, zoals de AIVD er ook naar kijkt... die zegt van, uh, van, uh, van die groep uh, die we terughalen... Uh, daar moeten we in eerste instantie zorg uh, voor optuigen you <laughs> Uh, daar moet de, de Raad van de Kinderbescherming bij betrokken zijn. Jeugdhulp, uh, allerlei andere instanties... Die, die altijd in dit soort uh, uh, multidisciplinaire overleggen bij elkaar uh, komt. Mm -hmm. uh, en daarnaast uh, houden we oog voor eventueel de veiligheidsrisico's. Dat geeft al aan in de formulering van de AIVD zelf... Uh, dat ze uh, rekening houden met dat die kans bestaat... maar dat dat niet de overhand heeft. Maar ja. dat je daar niet blind voor moet zijn. Dus dat betekent als ze daar dan opeens signalen van oppakken... Dat ze daar uiteraard dan op gaan handelen om te voorkomen dat dat uh, uit de hand loopt... of om dat dus te deradicaliseren, ja. mocht daar sprake van zijn. Want in eerste instantie kan je ervan op aangaan... dat uh, de kinderen die ze terughalen, dat die vooral getraumatiseerd zijn. Precies, en, en daar, daar uh, moeten de grote zorgen naar uitgaan. Hartelijk dank, terrorisme-deskundige Bibi ja. van Ginkel. Dank u wel. De stelling Nederland moet de kinderen van jihadgangers terughalen. 29% is het daarmee eens en 71% oneens. Radio 1. Een Afghaanse vluchteling zit al 12 jaar in onzekerheid. Eigenlijk, je bestaat niet. Zijn vrouw en kinderen zijn Nederlander geworden. Maar hij moet eerst bewijzen dat hij geen oorlogsmisdadiger is. Ik heb niks gedaan. Hoe kan je iets bewijzen wat je niet hebt gedaan? Dat komt allemaal door een Amtsbericht... van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 18 jaar geleden. In feite kun je met de woorden van u zeggen... dat Buitenlandse Zaken in 2000 nepnieuws heeft gefabriceerd. Nepnieuws. Een nieuw onderzoek naar de kwaliteit... van een Amtsbericht met grote gevolgen. Het ambsbericht moet worden ingetrokken. En alle beschikkingen die daarop gebaseerd zijn, die moeten opnieuw bekeken worden. Argos, zaterdag om 2 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van Marakanden. Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen die opgroeien in armoede. Help mee en steun ons tijdens de Collectenweek. Meer weten? Kijk op kinderhulp.nl.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 Hoe woon jij? Ik zocht eigenlijk naar een verbinding tussen woning en terras. En dacht aan openslaande deuren. Een schuifbui bleek voor ons dé oplossing. Meer licht in huis en meer ruimte op ons terras. Select Windows, omdat iedere woonwens anders is. Hoe woon jij? Kijk op selectwindows.nl Laat je inspireren bij Rinsma Modeplein in Gorredijk Of shop online 350 modemerken. Ja. Hey, en hoe is het met de zaak eigenlijk?